Ondernemend Kruidbeke. Loyaal en lokaal. Goedemiddag iedereen, ik ben uh, Tine van Stefan van Bogaert, zaakvoerder samen met mijn man dus, Stefan. Ik ben zelf 40 jaar en ja, ik ben woonachtig in Basel. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly or not oh. here I come oh. you can't hide I'm gonna find you and make you Yo. want Now that I escape, sleepwalk walk awake. Yeah. Those who yeah. cover late know the world ain't cake Jail bars ain't golden gates Those who fake, they break When they meet their 400 pound mate If I could rule the world Everyone would have a gun in together of course We'd get the up and on their hearts Kick around drinking moonshine I pour a sip on the concrete For the deceased, but no, don't weep Clef's in a state of sleep Thinking about the robbery that I did last week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 Yo. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest No, no stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest In some cortex and sweats, so I make tracks like I'm homeless Rap orgies with Orgy and best. Capture your bounty like Ellie and Ness. Yes, Bless you if you represent the fool But I hex you with some witches brew. If you do, do do, voodoo, I could do what you do Easy, believe me, front inch and me GB right. So why you imitating Al Capone I be needing Simone And defecating on your microphone Ready or not Here I come You can't hide Gonna find Refugees taking Radio. over The buffalo soldier so Dread like on the 12 star. hour Fly by in my bomber Cruise run for cover Now they pushing up flowers Super fly. Two lies do or die fly. Toss me I Only per fly With my pool from like high I refugee from Guantanamo Bay Dance around the border Like I'm captured Ready set. or not yeah. Here I come You yeah. oh, <laughs> can't hide hey, yo, Gonna find You're not, you're Goedemiddag alweer. Blij dat jullie luisteren naar dit toch wel heel fijne programma. Dank voor jullie reacties. Ondernemend Kruibeke heeft ook vandaag, op deze allerlaatste dag van het jaar, een leuke gast in de studio. Niemand minder dan Tine. Tine, een goeie, goede middag. Een goede middag jij, jij gaat vandaag heel wat meer vertellen over zonnewering van Boogaard. Ja, we gaan we proberen. Ik begin uh, met mijn eerste vraag altijd uh, direct bij het begin. En dat is, hoe is het eigenlijk begonnen bij zonneweringen van Boogaert? Ik heb uh, Stefan, uh, even denken, bijna 18 jaar geleden leren kennen. Uh, wij waren toen beide net uit een uh, relatie gekomen en we hebben elkaar leren kennen online. Mm -hmm. Stefan heeft uh, de job eerder gedaan, dus uh, bij een ander uh, bedrijf en het uh, ja, zat in zijn bloed. Wij beiden hebben uh, ondernemend bloed, we zitten echt niet stil mm -hmm. um, en ja, het idee was, we gaan dat gewoon uh, zelf doen. En uh, samen hebben we dan uh, de zaak opgericht in 2008 en mm -hmm. uh, dat is zo stilaan gegroeid tot wat het nu is. Dus uh, ja, de, het vak kende hij al. Ik kan me voorstellen dat zoiets dan heel klein begint in de garage. Ja, bijna, bijna inderdaad. In de woning, uh, in een, uh, één ruimte en dan een tent ergens voor uh, het uh, materiaal op te slagen. Uh, een beetje stuntelig en uh, nog wat zoeken. En ja, zo is het uh, enorm snel vooruitgegaan tot uh, nu twee winkels, inderdaad. Ja, want het is niet alleen in... Uh Kruibeke, dat jullie nee. zitten, maar uh, er is nog een winkel. Ja, vorig jaar uh, vonden we dat de tijd was voor iets extra. En dan hebben we een winkel opgestart in Kieldrecht, een deelgemeente van Beveren. Bijna tegen de Nederlandse grens. En uh, daar hebben we dus nu ook onze service uh, neergeplant voor uh, de mensen van die kant. Want de verbinding tussen Basel en uh, Kieldrecht is niet zo ideaal. Het was echt met de bedoeling, wij willen ons uh, territorium wat uitbreiden. Ja, we zaten wel al in die regio met de klanten, maar we merkten toch dat ja, mensen van daar het uh, gemakkelijker vonden om dan naar Beveren in de Klaas te gaan, naar de concurrenten. Uh, mm. <laughs> dus ze vonden, nee, nee, je moet naar ons komen, dus wij gaan daar ook een uh, winkeltje planten. Ik zei in het begin, zonneweringen van Boogaard, ja. maar het is meer dan dat, hè? Ja, het is veel meer dan dat. Dus we hebben vooral binnen- en buitenzonwering, maar ook uh, dus rolluiken, poorten, vliegenwering, veel luxe accessoires, pakketbrievenbussen, uh, terrasoverkappingen en veel meer. Dat was er niet van in het begin bij, denk ik? Ehm, um, stilaan opgebouwd. Uh, ja. Het gamma is een beetje uitgebreid, maar de, de fond was toch al ruim. Mm -hmm. ja. Je man die is uh, alleen begonnen, veronderstel ik, maar... Ja. Ondertussen is dat ook al uitgebreid, dacht ik. Ja, ja, dus wij deden dat eerst samen met ons tweetjes. Ik ben dan zelf nog mee op de werf gegaan, ladders uh, opklimmen, rollen plaatsen, <laughs> sleuren trekken. Uh, om te ja, beginnen hè. en dan uiteindelijk eh, iemand in dienst genomen, leercontract en dan uiteindelijk eerst de vaste contract. En zo altijd wel wat opgebouwd, soms terug weggevallen. En uh, intussen werken we met uh, nog twee bedienden naast mijzelf mm -hmm. en dan nog met vijf monteurs extra. Dus dat is, dat is al een, ja. een net groepje. Het is al een mooi groep, ja. Maar het is goed zo. Het is goed zo. Ja. Oké. Okay. Daar kom ik straks nog wel even op terug, of het okay. goed, goed zo is. Mm -hmm. Je hebt ook een showroom. Ja, inderdaad. Is dat belangrijk? Ja. Ja, enorm. Ik zou ook geen auto willen kopen zonder dat ik hem zelf gezien heb. Het zijn toch allemaal producten van een uh, ja, bepaalde waarde, dat je niet uh, op bol.com kan kopen. Ja, alles is bij ons gepersonaliseerd, uh, degelijke kwaliteit. En je wil alles eens zien en testen en voelen. En, uh... is, dat, is dat echt zo'n product uh, waarvan je zegt... Uh, ja. ja. Ik dacht het wel, hè? Sommige mensen hoeven dat niet. Die uh, geloven ons, die mm -hmm. vertrouwen ons. Maar anderen willen een beetje een vergelijkende studie kunnen maken soms, en uh, eens zien uh, waarover we het eigenlijk hebben. Uh, en het stofje, uh, het, ja. het, het is voelen. Ja, ja, het voelen, het zien, het, uh, het zien werken. Het zijn allemaal werkende systemen. Dus uh, je wilt wel eens zien hoe dat, dat juist gebeurt. En de techniek is voor ons ook heel belangrijk, dus dat leggen wij ook in de toonzaal heel goed uit. Dat betekent dat er heel veel, toch regelmatig s'avonds moet gewerkt worden, of in het weekend, of valt dat op zich mee? Nee, wij doen dat toch bewust niet. Mm -hmm. uh, wij zijn een beetje anders dan misschien andere bedrijven. Bij ons is het uh, maximaal tot vier, soms vijf uur in de zomer. We beginnen wel heel vroeg, hè. de mannen beginnen om zeven uur. Uh, voor onszelf, ja, de showroom is altijd tot zes uur open, behalve op vrijdag. Dus uh, ja, voor ons is het iets hmm. langer werken, maar uh, we ja, kiezen uiteen... de vrije avonden. Ja, uiteindelijk als iemand uh, een aankoop wil doen, dan gaat die er wel tijd voor maken. Ja, ja. Dat we, klopt. we proberen de tijd te beperken natuurlijk, uh, we plaatsen vrij uh, efficiënt en vlot, dus uh, alleen voor een overkapping heb je misschien een dag nodig, maar we doen meerdere klanten per dag. Ondernemend Kruidbeke, goedemiddag. zomaar bij me opkomt, waarom zouden we voor jullie kiezen? Ja, we staan toch wel wat voor de degelijkheid. Dus iets betere kwaliteit van, van materialen en producten, uh, wat dus ook de duurzaamheid mm -hmm. uh, in de hand heeft. En uh, daarom werken we grotendeels met Duitse uh, merken, de Duitse degelijkheid. Mm -hmm. uh, dus daar, we kiezen echt wel voor hoogwaardige techniek en afwerking. En uiteraard, daarbij hoort de goede service en ik denk dat we daar wel uh, best goed in scoren. Een goede service, dat betekent ook service voor en na de plaatsing? Ja, uiteraard. Dus de winkels is al een deel van de service. We zijn uh, veel bereikbaar, uh, ook online. Uh, kun je alles uh, terugvinden um, en dan ook na, die, na de montage, ja, het kan altijd zijn dat er iets is of gebeurt, uh, dus we zijn ook altijd direct uh, bereikbaar we proberen alles zo snel mogelijk op te volgen. Dus uh, wij zijn van ons woord, uh, we mm -hmm. zijn eerder te vroeg dan te laat en uh, ja, tijd ja, is belangrijk. Dat is een, moeie, dat is een uh, heel moeie eigenschap en uh, zeker een vasthouden zo. Als ik bijvoorbeeld bij mijn familie kijk of bij mijn grootouders kijk, dan ja, her en der waren er wel zonneveringen. Maar dat was toen allemaal nog met het manuele ja. draaisysteem. Mm -hmm. Vandaag de dag denk Zelfen. ik niet dat het nog wordt ja. geplaatst. Mm -hmm. Het is allemaal met motortjes, ja. afstandsbediening. Dus ik kan me voorstellen dat het af en toe toch wel is ja. nodig is, die service naar de verkopen. Techniek, ja, het blijft techniek. Het kan altijd eens mislopen en uh, ja, dan moet je natuurlijk snel ter dienst kunnen zijn. Uh, soms zijn het eenvoudige probleempjes, zoals de stekker zit niet in. Hm. <laughs> of de schakelaar doet het niet of het batterijtje is leeg. Uh, veel mensen vergeten dat, hè, maar uh, veel van die dingen werken draadloos. Ja. Dus uh, ook al hangt het aan de muur. Er moet een batterijtje ingestoken worden af en toe. Mm -hmm. uh, maar ja, soms gebeurt het als iets misloopt of ja, per ongeluk iets mis is gebeurd in het gebruik. En dan ja, moet je interventie en in plannen. Hè. Maar dat, uh, ik hoor nu dat dat allemaal zeer vlot gaat. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.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 Cheated on my baby, You can go and ask My life is a movie Bull riding and boo Cowboy hat from Gucci Wrangler on my booty Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing Jullie doelgroep, is dat uh, eigenlijk iedereen? Gewoon oh nee. Ik denk dat uh, ons gamma een beetje uh, begint voor klanten vanaf uh, 30, 35. Niet mm -hmm. het eerste huisje, dat is meestal zo Ikea en goedkoop mm -hmm. en snel uh, beschikbaar. Uh, bij ons is het echt iets voor de mensen die een tweede keer bouwen of verhuizen. En zij, oké, okay, nu wil ik iets dat degelijk is en voor meerdere tientallen jaren kan dienen, uh, zonder dat ik uh, ja. veel schade kan hebben daaraan. Dus uh, de doelgroep begint zo iets latere leeftijd, tot 60, 70 jaar. Ja. Toen ik dit aan het voorbereiden was, was ik zo aan het denken van uh, de coronaperiode. Dan spreken we over 2019, 2020. Het ja. is geen makkelijke periode geweest, nee. maar misschien toch ook wel een periode geweest waarin de mensen veel thuis waren en ja. wel behoefte hadden aan dergelijke systemen. Ja, inderdaad. Corona was voor ons fenomenaal. Dat was gewoon niet normaal. Het was eerst in het begin wat afwachten van ja, wat gebeurt er, wat moeten we doen? De regeltjes dat continu veranderden, van dit mag en dit mag uh -huh, niet, ja. winkel open, winkel dicht. Uh, dus ja, het was, het was heel moeilijk. We, ons personeel wist ook niet hoe ja, wat mogen we nu? Dus eerst iedereen thuis gelaten. Maar ja, dat bleef maar duren. En ja, eigenlijk kregen we zoveel aanvragen binnen, dat ik zei van ik werkte doen alleen achter de schermen. Uh -huh dit kan ik niet meer en er kwamen zoveel bestellingen binnen dat ik zei van ja sorry maar jullie moeten terugkomen werken en een beetje bang iedereen van oeh oeh kijk corona ik ga besmet worden uh, dus ja uh, maar wij hebben toen uh, ja een enorme omzet gedraaid wij hebben containers op onze parking moeten zetten om het materiaal dat besteld was dat binnenkwam uh, te kunnen stockeren mijn man is zelfs één maand gestopt met met meten, omdat we de plaatsingen niet konden volgen. Dus uh, ja, het was uh, absurd gewoon. Uh, het was uh, leuk, maar het was genoeg. Uh, ja. Nu is het een beetje terug uh, normaal en dan lijkt het nu zo van, oei, we draaien niet goed, we draaien niet goed, maar je mocht dat niet vergelijken met coronaperiode. Ja, er zijn dus inderdaad wel ondernemers geweest, ja. zoals jullie, die ja, inderdaad toch wel baat, het, ja. Ja, baat hebben gehad bij het hele coronagebeuren. Niet dat het moet terugkomen, absoluut nee, niet. Inderdaad. Maar inderdaad, ik, ik had me dat wel voorgesteld, want uh, we hebben er zelf ook nog wel even aan gedacht toen. Maar ja, het is er niet van, van gekomen. Wat niet is, kan nog altijd gebeuren. Ja, zeker. Herstelling is uh, een belangrijk onderdeel. Neem nu, ik ben toch zo dom geweest om... Ja, ja soms doe je domme beslissingen. Ik koop via het internet een volledig uh, pakket. Het is niet goedkoop, maar ik probeer het zelf te plaatsen het is geplaatst achteraf bleek het ja nee het werkt niet kunnen we de, jou dan ook contacteren? Goh, wij proberen zoveel mogelijk mensen te helpen met uh, ja, herstellingen uiteraard. Het hangt er wel een beetje vanaf van het uh, merk dat het juist is. Dus sommige mm -hmm. producten van ons zijn nogal merkgebonden en de materialen daaraan ook. Hetzelfde zoals met wagens. Uh, je gaat niet een uh, Volvo-onderdeel nee. uh, in een uh, Fiatje gaan proberen steken nee, klopt, of zo. Klopt, klopt. Dus dat is wel belangrijk. Uh, maar we proberen iedereen te helpen. Het lukt niet altijd, uiteraard, uh, maar we gaan ons best doen. En uh, ja, als het echt iets is dat we zeggen, oké, okay, dit moet je niet doen, dan proberen we wel iets nieuws uh, aan te schaffen. Is deze periode ook een... Uh een rustiger periode voor jullie? Ja, de winterperiode is normaal iets rustiger. Ja, de zonweringen vallen een beetje weg. De raamdecoratie blijft wel. De vliegwering valt weg. Mm -hmm. Dus uh, daar valt wel iets uh, wat druk af. Maar uh, ja, binnenkort uh, hebben we weer wat evenementen gepland. En uh, bedrijfsbezoeken, opleidingen. Uh, heel het magazijn wordt eens goed opgeruimd. <laughs> uh, dat soort zaken moeten ook gebeuren af en toe. Werken jullie... Uitsluitend voor particulieren of... Uh... Grotendeels. Ja. Maar we hebben wel een aantal uh, ondernemers of bedrijven in ons klantenbestand waar we voor werken of mee samenwerken. Dus uh, een, een deel daarvan is uh, ook ondernemer. Oké. Okay. Iets uh, naar de toekomst nu. Uh, we hebben het al gehad over corona en hoe jullie zijn begonnen. Misschien eens mm -hmm. kijken hoe... Uh, toekomst zou kunnen evolueren. Uh, ik zei daarnet, daar komen we nog even op terug. Mm -hmm. uh, het is goed zo, zei je er straks. Mag het meer worden of ja. waar staat uh, zonnewering van Bogaard binnen tien jaar? Oh, dat weet je nooit. Hè. Ik had nee, nooit gedacht nee, nee. Uh, in het begin dat, uh, dat we nu twee winkels gingen hebben. Het is een beetje gek. Het is wel wat druk dat het geeft. Uh, ik ik heb niet echt direct plannen, we zijn nu een jaartje in Kieldrecht, daar mag het uiteraard nog wel wat uitbreiden, het klantenbestand mag nog wat uitbreiden, um, maar we moeten het onder de knie blijven houden mm -hmm. en ook die service kunnen ge blijven geven, uh, dus het is niet de bedoeling om de grootste te worden, maar wel een van de betere. Ja. Um, dus ja, we willen nog wel een paar nieuwe producten zoeken om uit te breiden, om, um, ja, ons gamma nog wat uitbreiden. Gewoon een gewoon goed personeel hebben, een leuke crew waarmee ja. we af en toe eens een uitstapje mee gaan doen. Dus uh, niet direct plannen, maar het mag een beetje groeien. Ja. Het, mag no het mag nog groeien, dat ja. horen we altijd graag bij, ja. een, bij een ondernemer. Dit is Radio Barbier, live op 87.6 voor Kruijbeke, Basel, Ruppelmonde en Steendorp. Radio Barbier, meer dan dichtbij. ta -da. We hebben het al over verschillende dingen gehad, van vroeger nu en toekomst had het er juist nog over. De zonnewering op zich, zie je daar nog iets in evolueren? Ik kan me voorstellen dat... Een zonnewering van 20 jaar geleden, niet meer dezelfde is als die van nu. Ja, ja, inderdaad. Het moet altijd maar groter zijn in de ramen. Veel mensen denken, oh, het is een standaardmaat. Nee, dat bestaat niet meer. Uh, bij ons zijn het uh, om te grootste ramen tegenwoordig. Uh, dus daar ook uh, de mankracht en materialen voor hebben, voor te vervoeren, voor te dragen. Uh, dat is altijd een uitdaging. Het moet dus groter, strakker. Uh, ja, efficiënter, uh, veel windstabieler zijn, uh, dus ja, daar uh, komt heel wat vrij aan te kijken en dan uh, ja, gewoon veel keuze, hè, veel keuze in, uh, aanbieden. E een van mijn uh, vrienden die heeft een, uh, een zonnewering. Ik, ik dacht dat het nooit zou kunnen, maar van zodra de wind iets te fel is, Gaat die zonnewering gewoon automatisch terugdicht? Ja, dat is een optie die je kan nemen. Dus een sensor. Je hebt dat in zon, wind en regen of. Ja, Enkele uh, daarvan. Mm -hmm. uh, dus je kan kiezen om je product een beetje te beveiligen met een uh, windsensor. Als je zelf een beetje nonchalant bent <laughs> en je vergeet je zonnetent uh, dicht te doen bij uh, windsnelheden die ze uh, soms uh, voorspellen uh, dat niet echt gezond zijn voor dat product, dan uh, doet dat uh, sensortje dat voor, uh, voor jou. Hoe lang kan een gemiddelde zonnewering tegenwoordig meegaan? Onze zonnewering. De meeste zijn zowat na 10, 10, 15 jaar. Dat je misschien wel eens een nieuwe motor moet kunnen plaatsen. Afhankelijk van het onderhoud, kan je ook al eens een nieuwe doek steken of een dat nieuw was, kleurtje. Dat was mijn volgende vraag. Zo'n Vandaag de dag is beige bijvoorbeeld in de mode, maar dat kan. Ja binnen x aantal jaar blauw zijn? Ja, dat kan perfect. Dus we kunnen perfect doeken van screens of zonnetenten vernieuwen, vervangen omdat je het gewoon niet meer proper krijgt of omdat het kapot is of je bent de kleurbeu. Dat kan zeker aan zeker vast. Jullie doen dus nee, de zonnewering, de poorten, de insectenweringen, de, ja. de roluiken. Hoe zit die verhouding... Een oh, dat varieert uh, wel elk jaar. Uh, ik merk nu wel dat de zonnetenten, dus de luifels, wel iets minder worden. Uh, de terrasoverkappingen, dus de, dus de vaste zonwering met, met palen, met staanders, komt wel iets meer op. Ja, net om willen dat het net toch wat meer waait tegenwoordig. Dus iets meer stabiliteit uh, biedt. Ja, de andere jaren, uh, zoals dit jaar, was uh, de vliegenwering echt enorm. heeft heel goed verkocht. Uh, raamdecoratie blijft eigenlijk zo'n beetje consistent. Poort is zo, soms met vlagen, rolluiken, is ook zo'n winterproduct. Dus uh, ja, het, het draait allemaal wel goed, maar de, ja, het hangt van het weer af. Ben jullie, zijn jullie altijd op zoek naar uh, nieuwe klanten daarvoor? Ja. Ja, we hebben toch al een mooi klantenbestand, mm -hmm. uh, we hebben vaak klanten die terugkomen, vaak klanten die dus verhuizen of uh, ja, het één gaan, is spijtig genoeg, en dan mm -hmm. opnieuw moeten beginnen. Dus die komen wel regelmatig terug, dus we hebben wel vaste klanten, maar nieuwe klanten zijn uiteraard altijd welkom. Ze hebben um, ja, soms een, eenvoudig een herstelling nodig. En hmm. dat is het begin van onze relatie, zou ik het maar zeggen. Ah ja, oké, okay, en je hebt ook zonnewering. Ah ja, oké, okay, dat ja. kan ik ook wel gebruiken. En dan een paar jaar later, de nee, poort is het, kapot. Ja, ja, ja. uiteraard. uiteraard. Ja, dus we blijven um, aanwezig. Ondernemend Kruibeken. Hi, mijn name is Stereo Mike. Got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Uh, you can all uh, in if you uh, want to answer a couple of questions. Uh, mainly, what is Todd's favorite cheese? Uh, Jackie just called up and said it was a form of rock. For let's see if it's in that. Give us a ring. Ding ding. It's a beautiful day. Todd, this is liquid, ring-a-ding-a-ding-a I want those three brand band tickets, man. What do you think? Todd, you there? Yeah, it's time, it's Yeah, but Mighty is thirsty, I reckon. I woke up again this morning with the sun in my eyes when Mike came over with a script surprise a Mafioso story with a twist a two-one full jewelry humor I here to get your ass out of bed he said, I'll explain it on the way we need mm -hmm. nothing mm -hmm. Sipping on just in the form, They might turn to me and say what you think we got done son We found the conclusion De vraag die ik me soms stel, Tine, als ik uh, voorbij hele grote... De appartementsgebouwerij, mm -hmm. is daar een zonnewering mogelijk bij een appartement? Dat hangt van de architect af, ja. Want het is iets wat je minder ziet, toch? Uh, ja, veel uh, wordt het nu ingebouwd. Dus eigenlijk uh, bovenop de ramen al geïnstalleerd. Uh, dus dat is dan ja, vooraf he, allemaal uh, te voorzien. Uh, hoewel dat, ja, dat niet altijd wordt gedaan en dan de bewoner of huurder dan toch nood heeft aan extra zonwering of rolluiken of vliegenwering. Dus dat kan allemaal nog achteraf gedaan worden ook. Natuurlijk is het dan meer aanwezig dan wanneer je het uh, laat inbouwen natuurlijk. Stel, Tine, ik wil morgen een zonnewering bestellen bij jullie. Mm -hmm. Hoe begin ik daaraan? Eerst is uh, bellen, hè. Ja. <laughs> dus bellen. Ik, ik, ik bel jou, Tine, en ik zeg van kijk, ik heb, ja. een, ik heb een raam uh, waar ik uh, ja, een, een soort wat, wat veranda-achtig van wil maken door middel van een zonnewering. Mm -hmm. um, maar ik weet niet hoe, hoe dat ik daaraan moet beginnen. Ja. We kunnen nu altijd in onze winkels uh, een beetje uitleg geven, met behulp van een fotootje of wat afmetingen, mm -hmm. een idee geven van dat kan en dat kan. Uh, ofwel uh, komen ter plaatse en dan zal uh, Stefan het nodige met u bespreken en overleggen, uh, zien wat er kan en wat u wilt. Ja, uh, in, de, in de showroom kunnen we dan ook kennis maken met verschillende de kleuren die mogelijk zijn. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat het, uh, de zonnewering zonder de stof, dat die op zich ook wel verschillende kwaliteiten heeft. Of is dat een standaard kwaliteit waarvan jullie zeggen, het is dit, wij willen niet minder in, in kwaliteit. Nee, voilà. Dus wij hebben wel een bepaald gamma, afhankelijk van welk type zonnewering. Een luifel heeft een andere stof nodig dan een screen, want daar wil je nog wel door kijken. En we hebben een uh, bepaald gamma aan uh, stoffen en doeken maar we adviseren wel een bepaalde kwaliteit natuurlijk. Uh, we gaan echt niet uh, voor ja, 100 euro goedkoper mm -hmm. en dan uh, binnen twee jaar is het uh, al stuk of gescheurd ofzo. Dus uh, we houden wel vast aan onze standaards en uh, we geven onze ervaring en onze kennis daarin mee. Maar er is wel keuze in uh, kleuren uh, tot in de puntjes, ja. Als ik nu... Tegen volgend jaar, hè, begin, uh, dat is niet zo heel lang meer, nee. dat is, <laughs> wij, Dat is morgen. Maar uh, stel nu, ik wil uh, in april toch genieten van mijn zonnewering. Ben ik nu ja. te laat? Nee, absoluut niet. Uh, dus uh, de levertermijn afhankelijk van het product is een uh, variabel tussen uh, vier tot zes weken. De overkapping is iets langer. Uh, dan moet je ongeveer van. Ja, bestelling tot montage een kleine twee maanden te rekenen. Dat valt dan op zich eigenlijk heel, ja. heel goed, ja. goed mee. Ik kan me voorstellen dat als je putje zomer bent, dat er dan de meeste bestellingen binnenkomen, wat jammer ja. is misschien. Ja, wij hopen altijd op een mooi voorjaar, dat ja. we in februari en maart al goede weersvoorspellingen hebben. En dat de klanten tijdig aan de zonwering en vliegenwering denken... Uh, want eigenlijk, uh, ja, de traditie is wel, als je in mei pas komt, is het heel nipt aan het worden. Mm -hmm. Wij proberen zoveel mogelijk mensen te helpen, maar de ja, agenda is vol, is vol natuurlijk. De producten worden allemaal op maat gemaakt in een fabriek. Wij zelf maken dus zelf niets. Mm -hmm. Alles komt uh, afgewerkt en uh, gepersonaliseerd binnen en wij gaan plaatsen. Maar uh, ja, het moet wel binnen zijn, vooraleer dat we kunnen... Het uiteraard, uiteraard. Uiteraard, ja. dus, uh, ja, we raden altijd aan, bestel voor mij en uh, geniet in de zomer zonder problemen. Luisteraars, dat is ene om te onthouden, ja. dus als je kan, uh, doe die bestelling, ja, morgen moet je dat niet doen, <laughs> want dan ga je ook weinig antwoord krijgen, ja. maar bah, doe dat misschien binnen, binnen nu en een maand en uh, ben je zeker dat ja. uh, alles perfect zal uh, gerealiseerd worden. Ik kan me ook voorstellen dat er heel weinig plaatsing in de winter zal gebeuren. Oh, de, er wordt nu ook nog, uh, alleen de, vandaag nu niet bouwverlof, hè, maar in de winter wordt er zeker en vast nog geplaatst als de weersvoorspellingen het een beetje toestaan. Zoals bij vorst gaan we niet op een ladder staan, mm -hmm. uh, of bij gietende regen gaan we het er als overkapping niet gaan plaatsen, want dan kunnen we de hechtingen en de dichtingen niet uh, ideaal doen. Dus het moet uh, veilig uh, kunnen en het moet uh, goed kunnen gedaan worden. Dus uh, soms ja, is het al eens dat we moeten uitstellen voor het slechte weer. En het is jouw man die eigenlijk als eerste alles gaat komen opmeten? Ja, dus hij komt ter plaatse. gaat dan kijken wat de klant wil, wat kunnen we doen, wat is binnen het budget. En dan gaan we een voorstel maken. De klant kan dan nog wijzigen, aanpassen, personaliseren waar nodig. En dan uh, ja, zijn het de mannen die op de werf komen de dag van de montage. Uh, Stefan die zal de ploeg uh, dus eerst uh, s ochtends updaten van let hier op en kijk daar ja, hoe ja. naar en doe dat zeker. Op geen enkele plaatsing zal hetzelfde zijn veronderstel ik? Nee, nee het, is, allee, het product is zo ongeveer hetzelfde, hetzelfde, maar het is altijd een andere situatie. Niet ieder huis is hetzelfde, dus uh, het is altijd een beetje aanpassen. En zeker met de vele bouwstijlen en materialen dat er nu zijn, moeten we ons altijd wel aanpassen. Want dat, was, dat zat er bij mij ook nog in als vraag. Die zonnewering, het is leuk om dat te hebben, maar je zit toch altijd een beetje met iets dat aan je gevel hangt. Ja. Maar daar proberen jullie toch ook een passende oplossing voor te vinden? Ja, we hebben wel uh, verschillende vormen van uh, kasten. De luifelkasten, of dat je het nu strak wilt, of liever wat klassiek, wat afgerond. Dat kan allebei ook in de rolluiken of de screens hebben verschillende kastvormen. Afhankelijk van de stijl van je woning of ja, waar je, waarvan je houdt. Hè? Ik weet dat er nu een aantal luisteraars zitten van... Ja, oké, okay, allemaal goed en wel. Ik heb een raam van drie meter. Ik wil toch wel een, uh, een zonnewering. Kan je een indicatie geven van wat dat ongeveer zou kosten? Goh. Ik weet dat is een moeilijke vraag is. Ja, ik maar, niet uh, bij. <laughs> nee, maar dat hoeft ook niet, niet helemaal. Maar nee. uh, moeten we denken aan vele duizenden euro's? Of, allez, ik, ik ja. stel maar de vraag. Uh, gaat het voor een screen dat voor het raam schuift of een luifel voor onder te zitten? Beide. Beide, oké. Okay. Um, ja, de afmeting voor een screen, pak drie meter op een ja, schuifraam maal 22 of zo. Mm -hmm. um, Ruwweg zal ik zo'n... Uh, ja, 1500 euro plus btw rekenen. Ja, mm -hmm. we zitten natuurlijk met het Belgische btw systeem 6 of 21, ja, klopt, dus uh, ja. daar moeten we altijd rekening mee houden. Een Zo zonnetent gaat natuurlijk wel iets duurder zijn. Daar ga je misschien uh, rond uh, 2000, 5000 à 3000 zit afhankelijk van het model. Uh, maar ja, dat is een iets zwaarder uh, systeem, andere montage ook, dus uh, het is wat je juist nodig hebt. Hè. Ja, maar als je zoiets hebt, ja, dan zit, uh, jaren dan zit je jaren goed. En ja. ik kan me voorstellen dat uh, een zonnetje is zeer leuk om te hebben. Ja. Inderdaad. Maar het is spotverdorie heel warm als je daar een hele namiddag wil inzetten. Ja, ja. als je uh, op het terras zit en uh, de zon doet je kaas smelten. Dat is niet echt ideaal. Nee, niet niet echt de nee. bedoeling. Of uh, het wordt binnen een bakoven. Om, de grote ramen dat we nu tegenwoordig ja. veel hebben, uh, warmt het binnen goed op. Ook al heb je super isolerende beglazing. Het doet nog altijd een gigantisch verschil. Ja, want die, die screens, dat, dat is eigenlijk iets van de laatste jaren toch? Hè? Goh, dat bestaat toch wel een, uh, meerdere jaren. Uh, maar het is iets dat meer en meer opkomt. Het klassieke rolluik uh, mm -hmm. is uh, voor leefruimtes toch wel meer de, de screen geworden. Dus eigenlijk een, een lichtdoorlatende stof, waar je zelf ook nog naar buiten kan kijken, wat heel belangrijk is in een leefruimte. Een mm -hmm. keuken, een woonkamer, een studeerkamer, uh, wil je toch niet helemaal in het donker zitten als het dan toch iets zonnig is, uh, wil je toch nog een beetje buiten kunnen kijken en een beetje natuurlijk licht hebben. Dus uh, is inderdaad meer opgekomen. I was bruised and battered, I tell what I felt. I was unrecognizable to Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia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 Alone like this on the streets of Philadelphia. Ik kan me voorstellen dat mensen die nu in de, in, de, in de nieuwjaarsperiode wat thuis zitten en wat plannen aan het maken zijn voor de komende maanden, het kan bijvoorbeeld, neem ik aan perfect, om nu een bestelling te plaatsen en zeggen van kijk, ik zou eigenlijk pas willen dat dat eind april wordt geïnstalleerd. Ja, dat kan. Uh, het is een beetje afhankelijk van wat het juist is, iets dat we heel snel op voorraad hebben, om de prijs van dit jaar nog te ja, hebben bijvoorbeeld, ja, okay, okay, okay. en dan in de zomerperiode of de lente te laten plaatsen. Dat kan, en zolang uh, onze stockage het, uh, het kan aanbieden, mm -hmm. zullen we dat ja, iets langer uh, bewaren, inderdaad. Hoe zit dat eigenlijk met die prijs van de grondstoffen? Want dat is iets wat uh, ja. ik bij andere bouwfirma's... Uh, heel erg ondervindt, dat is dat zij ze zeer gevoelig zijn daaraan. Ja, wij werken dus grotendeels met aluminium, dus uh, dat is onze hoofdproduct. Uh, uh, en ja, toch wel jaarlijks stijgt dat een 2 à 3 procent gemiddeld. Het is dus aan onze producent om te beslissen of ze het al dan niet gaan doorrekenen. Uh, soms is dat na meerdere jaren. Anders is het elk jaar toch wel een kleine prijstoeslag. Prijs dus, ja. Uh, ja. Zoals bij alles en bij iedereen ja, veronderstel ja. ik. Mm -hmm. We gaan zo dadelijk, want we zijn bijna aan het einde toe van dit programma. We gaan zo dadelijk, Tine, mm -hmm. jouw tien dilemma's voorleggen. Mm -hmm. ik krijg, ja, ook vandaag krijg ik weer die rare blikken. Mm -hmm. Maar geen hond, Tine, die tien dilemma's zijn vrij eenvoudig. Oké. Okay. Ondernemend kruikbekken. Een krijbeekse ondernemer op de praatstoel. Ondertussen hier nog altijd bij ons Tine van Zonneweringen van Bogaert. En we gaan de tien dilemma's aan haar voorleggen als laatste onderwerp. Jullie zijn dat al gewoon, tienen nog niet, maar hier gaan we tienen. Tien dilemma's eerste is, waar kies je zelf voor? Wijn of een biertje? Oh, zeker wijn. Ik Z heb er geen bier van, totaal okay. niet. En jouw vakantie, als er tijd is voor een vakantie, mag die dan avontuurlijk of relaxed zijn? Oh, beide graag. Ik, uh, ik zit niet graag heel de vakantie gewoon stil. Ik kan genieten van een zonnetje en een goed boek. Is er veel tijd voor vakantie? Nee, spijtig nog niet, nee. Dus, uh, we werken heel veel. We werken zelfs op zeven. En uh, vakantie is... Uh, ja, we hebben wel de, het bouwverlof gelukkig. De vast, uh, vastgestelde vakantieperiode door de bouw. Maar uh, daartussen is er heel weinig tijd voor iets uh, te relaxen. Derde dilemma. Ik rij liefst in een personenwagen of een SUV. Uh, iets daartussen. <laughs> iets daartussen. Dat kan. Uh, je hebt de vrije keuze. <laughs> Oké. Okay. Vierde dilemma qua eten. Geef mij maar een lekkere stoofvleesfriet of een culinair dinertje? Ja, ik kan genieten van culinair dinertje, ja. Zelf kies ik het liefste voor als ik de tijd moest hebben, want daar hebben we het niet over gehad, voor Individueel sporten of groeps sporten? Ja, individueel. Individueel. Ja. Is er een sport die je doet? Ik uh, ben nu recent begonnen terug te fitnessen, omdat uh, ja, het stilzitten beroep heeft toch wel wat zijn nadelen soms. Dus ik ben nu terug beginnen fitnessen stilaan, ja. En in huis geniet ik het liefste van kamerplanten of een bloemetje? Ja, kamerplanten blijft langer hoog. Als huisdier, mocht ik een huisdier hebben, kies ik voor een hond of een kat? Ik heb beide. <laughs> okay. Maar ik heb uh, altijd honden gehad. Dus ja, hond dan. Achtste dilemma. Ik voel me het beste in casual, chique kledij of gewoon casual, casual? Mm, ja, casual, casual. Maar af en toe mag er wel een beetje chic bij. En dan uh, in het huishouden. Draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Nee, mijn steentje is nodig. <laughs> het steentje is nodig. Dan de allerlaatste vraag voor vandaag. Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Oh, ik ben van 84, dus de 90 s love it. Ja. <laughs> Martine, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek en heel veel succes toewensen okay. aan Zonnewering van Boogaard. Dank je wel dat ik hier mocht zijn.